start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Groep 8 gaat na de kerstvakantie weer naar school. Wat het kabinet volgende week ook beslist, de groep 8 leerlingen in Amsterdam krijgen sowieso na de kerstvakantie fysiek les. In Nieuwsuur vertelt deze schooldirecteur waarom januari voor die klas zo belangrijk is. Er worden de adviezen gegeven. Nou, en juist precies in deze periode worden er nog een aantal toetsen gemaakt. Maar... Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is, het sociale aspect, hè? dat je in groep 8 eh, met elkaar toeleeft naar dat eindmoment van het schooljaar. En dat, juist dat sociale wil ik op dit moment ook benadrukken hoe belangrijk dat voor kinderen is, voor alle schoolgaande kinderen. Vanwege coronabesmettingen gingen basisscholen eerder dicht dit jaar. Het gebeurde vrij abrupt en in Amsterdam hebben scholen geen zin om op een besluit te wachten van het kabinet. Die maken volgende week daar een beslissing over. In Tirol moeten alle mensen die afgelopen donderdag of vrijdag in de après-ski-bar Kidslog in het skidorp waren zich laten testen. Ook worden bezoekers gevraagd voorlopig weg te blijven uit grote mensenmassa's. De aanleiding is een coronageval in de bediening. De bar was een van de eerste coronabrandhaarden in Europa. Frankrijk is van plan een vaccinatiebewijs verplicht te stellen voor mensen die bijvoorbeeld naar de horeca of musea willen. Een negatieve coronatest is niet meer genoeg. De Franse regering wil dat op 15 januari invoeren als het parlement ermee instemt. Ook mensen die geboren zijn in 1980 kunnen nu een afspraak inplannen voor een boosterprik. En voor fans van voetbalclub Twente kan dat op een speciale plek. Vandaag is er een priklocatie geopend in het stadion in Enschede. Ik ben hier nog nooit geweest en alleen maar voetbalfans Nederland bijna wint. Dus ik vind het wel heel leuk om een keer hier te zijn. Mooi, ja ik ben Twente-fan hè. Dus dat zit wel goed. Dat zit helemaal goed, ja. Ja. ja. nee, Helemaal prima. Tijdens wedstrijden wordt er niet geprikt. Dus stiekem een voetbalwedstrijdje meepakken zit er niet in. Dan het weer regenachtig, ook vannacht nog, morgen bewolkt, af en toe regen dan tussen de 9 en 11 graden. Zandvoorzeefte. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met mij nu. De herhaling van Alternative FM. Ook zij hadden een EP uitgebracht. Die, die deden ze in oktober. Deden ze dat. Uh, dan heb ik het over Miners Citizen en die spijt het uh, Derde uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Eigenlijk een beetje een jaar over zich. Maar hier en daar ook nog wat recenter materiaal wat uh, voorbij komt. Uh, bovendien over Miners Citizen gesproken. Zij uh, doken ook op in uh, de popronde. En hebben ook behoorlijk nog wat, wat speeluren gehad in dat opzicht. Um, wat gaan we doen in de derde uur? Nou, hier zit nog een beetje het uh, stevige materiaal in... wat uh, al eerder in 2021 is uitgebracht. Bijvoorbeeld ook deze van Penelope. En het nummer dat heet Thin Line. Holding my breath as I get numb. Does this hatred coming from? Rubris komt van het, uh, het mini-album Ignis van Servus uit Amsterdam. Uh, het is een van de bands die op dit moment ook een uh, beetje getroffen worden. Een beetje bol getroffen worden. door al die uh, maatregelen die genomen zijn... waardoor zij niet live kunnen spelen in de avonturen. En dat heeft hen genoopt om uh, uh, ja, min of meer hun uh, EP-release uit te stellen En dat is nu verplaatst naar de zomer van komend jaar. Uh, vrijdag 3 juni 2022, te verstaan. Uh, dan begint het, uh, het verhaal. En Cap Rondom 10, wat zeg ik? Cap Rondom 100 in Utrecht. Daar zal de, de boel plaatsvinden. Uh, en er zijn nog een aantal mensen die daar uh, de support act uh, bij gaan doen. Zoals Carvel en Desert Colossus. En dat zijn... Uh, redelijke stevige bands. Want anders dan, uh, dan heb je niet een echt avondvullend uh, materiaal uh, als er tussendoor iets komt met een krukje en iemand gaat daar met een akoestisch gitaar. Dat, uh, daar houden die jongens niet van. Dat, uh, of tenminste het publiek niet. Ik denk dat je dan uh, gewoon één lijn moet trekken. En uh, de stevige jongens wat meer uh, aan het woord moet laten. En, Servus heeft dat uh, besloten uh, om dat op die manier te doen. Penelope hoorde je ervoor met Thin Line. We gaan uh, verder, want uh, ook een band die deels uit Zuid-Holland komt, maar ook deels hier uit de buurt. Is uh, panda, Noir. volgens mij hebben ze hun roots gewoon in Haarlem liggen. Uh, getuig het uh, verhaal dat ze alles eerder hebben meegedaan bij de Robakda woord. En bovendien hebben ook twee van de leden van de band een, uh, ja, een sortiment van opleiding gehad. In het uh, conservatorium uh, in Holland. Uh, wat ook een uh, muziekopleiding kent. En daar uh, mag je toch wel aannemen dat ze daar uh, goed onderlegd uit zijn gekomen. Bekker stevig in die nummer. Daarom past het er ook wel bij. Hier is uh, de eerste single die ze dit jaar hadden uitgebracht in 2010. een You Want To. stevige bands uit de hoofdstad is deze I'd Kite Arcane met Strong Woman. Daarvoor uh, Panda aan de maar met ook al een best wel een uh, stevig nummer. Uh, you want to? Um, dan weer terug naar het meest recente materiaal, want dat is vorige week uitgekomen. Uh, we mochten hem vooruitdraaien. Um, de bedoeling is dat ze komende maand, dat is dus weer in het nieuwe jaar, weer met een nieuwe single gaan komen. Dan heb ik het over Rowan. En het nummer dat heet Jazz. En wil je weer weten over waar het over gaat... dan zou ik de 3 voor 12 Noord-Holland website even raadplegen. Want de nieuwe release heb ik vorige week erop gezet. Als redacteur zijnde van datzelfde 3 voor 12 Noord-Holland. Daar komen ze vandaan. Where, could, where to go from here? Dat is de single die ze hebben uitgebracht. Daarvoor hoorde je Rome met chess. Ik kan me beter even mond houden. En she told me about mystery Deze Lotte Mulder, beter gezegd... Zij heet Lotte Mulder officieel... Maar ze brengt het werk uit onder Charlotte. En dit was de eerste single weer na een lange tijd. En inmiddels heeft ze ook een, een andere single uit altijd leuk als je dat op een gegeven moment eventjes moet uh, bekijken. Dat is Closure, die, uh, die heeft ze ook nog uh, uitgebracht. Dat is de meest recente, maar dit is een uh, vrij uptempo nummer en dat past even in het, dit uh, gedeelte van, uh, van deze 3 voor 12 noord Vlughof, waar het een beetje de, de dynamische kant uh, wordt belicht. Goed, uh, deze man die hebben we bijna over het hoofd gezien bij 3 voor 12 Noord-Holland. Maar we vinden dat hij ruimschoots uh, weer even onder de aandacht moet uh, komen. Deze mink met Where Do I Go. But I can barely reach it with my chest pressed to Make me feel safe Lasset ook op uh, Dit is dan uh, in de bijdrage Bij uh, Low Earth Sound System Nummer heet Circles Ook uh, Dacht ik deze maand uh, uitgebracht Ik geloof begin december zelfs uh, Mink is uh, alweer wat is van afgelopen maand uh, Met Where Do I Go dan komen we uit bij iemand die we hier ook uh, daadwerkelijk uh, bij ons in de studio hebben gehad. En dat is Neko. Um, die hebben we hier uh, zeker uh, gehad. Maar volgens mij was dat niet onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf. Evengoed is dat altijd wel fijn als we hem ook uh, hier laten horen. De Poor Millennial Crybaby. There were lilies and daisies braided into your hair The scent is sweet in the soft summer air The waves from your voice while they're lapping the shore Where the sand burns my feet and my heart aches for more my hand. And you give me a look that I do understand. Now I feel even closer to you. Another song, just give me time. I'll make you see. Was Uh, Met Live hadden we ertussenin zitten, daarvoor Neko. En als laatste hoorde je in dit rijtje van drie... Koen Alvarez. Een beetje dus uh, rommelig uh, afkondiging... maar het uh, komt dus in feite op neer dat ik Neko als eerste heb gedraaid... Mad Live als tweede en Koen Alvarez als de nummer drie. Nou, het, uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf zit erop. Als, uh, als ik toch nog onverhoopt nog een aantal nummers ben vergeten... dan hebben we volgende week sowieso nog een herkansing... Want eh, volgende week zou sowieso, eh, is er één uur eh, dat eh, staat voor de King Forward Records. Want die eh, hadden een tienjarig bestaan en dan zullen we een aantal nummers laten horen die van dat label afkomstig zijn. Want we hebben tenslotte ten een reportage en die bewaren we dus voor volgende week. We sluiten af met een nummer wat ik deze week tot Japis K-nummer heb gebombardeerd. Maar het is een ontzettend een ontriegelijk goed nummer. Want anders draaien we niet. En bovendien, ik heb de zaterdagmiddagcollega's ook mee. Want er zit gewoon een lekkere groove in. Manzel en Like a Woman. Volgende week zijn we er weer. Dag hoor! Time my head was heavy, filled with your lies. But now I know that it's not me but you that I despise. Oh, can you feel it? Something in my mind has decided to quit. Yeah, cause I don't need it. But leave it undefined until you see it. Yeah. One. I've been breathing and breathing out all the things I like You can preach or conceal it, but it won't stop how I'm feeling Cause I just made it through bit a jitter to my past life. Oh, can't you feel it? Something in my mind is decided to quit. Yeah, Cause I don't need it, but well, leave it undefined until you see it. Yeah